Wout om met het RWS Journaal. In strengere regels voor lobbyisten in politiek Den Haag. Een meerderheid in de Tweede Kamer ziet niets in het beperken van de invloed van het bedrijfsleven op de wetgeving. De meeste partijen zien de kennis die bedrijven aandragen juist als een voordeel. De SP kwam met plannen om de lobbyregels aan te scherpen. De partij is bang voor de schijn van belangenverstrengeling. Later dit jaar bespreekt de Kamer nog wel een aantal PvdA-voorstellen... om het werk van lobbyisten in Den Haag duidelijk zichtbaarder te maken. Minister Hennis wil geen nieuw onderzoek laten doen naar het wapenschoonmaakmiddel PX10. Een deel van de oppositie wil dat wel, omdat er onder defensiepersoneel veel onrust is over het middel. PX10 werd tot eind jaren 90 gebruikt en bevat de kankerverwekkende stof benzeem. Volgens het RIVM is er geen verband tussen het middel en personeel dat ziek is geworden. De bestuursvoorzitter van het grootste vliegveld van Rusland is opgepakt... in verband met een terroristische aanslag in 2011... In de aankomsthal voor internationale vluchten vielen toen 37 doden en raakten 180 mensen gewond. De topman van het vliegveld in Moskou wordt ervan beschuldigd dat de veiligheidsvoorzieningen niet op orde waren, waardoor een zelfmoordterrorist kon toeslaan. De toenmalige president Medvedev zei direct na de aanslag al dat de beveiliging had gefaald. De aanslag werd opgeëist door Chechense rebellen. Regeringspartij PvdA noemt het van de zotte dat internetbedrijf Google miljarden euro's aan inkomsten via Nederland heeft doorgesluist. Vandaag bleek dat Google met deze constructie ruim 2,5 miljard euro minder aan belastingen betaalde. Volgens de PvdA moet er paal en perk worden gesteld aan het doorsluizen van onbelaste miljardenwinsten via Nederland. Staatssecretaris Wiebes wil niet reageren op het bericht over Google. Hij mag naar eigen zeggen niet ingaan op individuele belastinggevallen. Het weer bewolkt en in het westen soms regen of natte sneeuw. De neerslag trekt langzaam naar het oosten. Vannacht kan het lokaal glad worden. Morgen periode met zon en dan 3 tot 7 graden. Dit was het NWS Journaal, Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu Alternative FM. ...dat ik op een keer naar Zeeland ben gereden... ...voor een interview voor twee van deze jongens. Ze komen uit de buurt van Bruinisse. Ik heb het over de band Jimmy Dumbel En ze begonnen met, met Shockwave Lover. Zo begonnen we het tweede uur van deze Rob Agda woord. De compilatie van de vierde ronde staat vanavond centraal. En daar gaan we dan ook vrolijk mee verder. Hier is het woord aan Pepe Fischer weer. Van muziekmakers, Lieve muziek, liefhebbers van de bovenste plank. Kom allemaal wat dichterbij. Ze zijn er weer en daar worden we heel, heel erg blij van. Wij moedigen natuurlijk alle deelnemers aan om vaker langs te komen bij ons op ActaWorld. En deze dames doen dat. Ik zeg het altijd: er staan veel te weinig dames hier op het podium bij ons op Awards. En zij komen gewoon in één keer met z'n zesde ja. En zoals altijd zien ze er weer prachtig en stralend uit. We krijgen popfocuitjes met keltische invloeden die worden hier tegenwoordig gebracht met engelige zang van deze zes ladies, jazeker. In 2012 begon het allemaal en ze wonnen toen het Harlem's interscholaire toernooi. In haar eigen verrassing kwamen ook voorbij bij onze Rob akta -abort. helemaal te gek. Ondertussen hebben ze al gestaan op heel veel plekken, maar om even een paar highlights voor jullie te noemen. Uitmarkt Haarlemse helden, bevrijdingspoppen, natuurlijk veel en veel en veel meer... Jongens en meisjes, dames en heren, bij Odyssee zeiden ze van stop wat in je oren, want anders gaat het je niet goed af. Ik stel voor dat jullie gewoon allemaal aandachtig luisteren. Geef een applaus vooraf voor de Siren! Nou, het is uh, de derde keer uh, dat ze meedoen. De Sirens. Ja, ik, ik ben omsingeld door dames. Dus dat... Uh, dat maar goed, uh, ik begin met Iris. Want uh, volgens mij was jij ook een van uh, de mensen die... Uh, ja, ik weet het niet. Was, was jij nou de bedenker? Wat was het? Ja, ik ben de schrijfster van uh, alle liedjes en de uitvinder van de Sirens. Ja, zie je. Ja, ja, ja, zeker. Dat is me altijd bijgebleven. Ja, nee, dat, uh, drie jaar geleden heb ik dat... Uh, Bedacht, dat ik dat wilde doen met een paar vriendinnen en uh, toen zijn we dat gaan doen eigenlijk met z'n zessen dus. Ik wilde een cover meer stemmig doen. Dus ik begon met een cover en toen bedacht ik ja, maar dit is, dit is zo mooi eigenlijk. Ik wil dit met eigen nummers doen. En toen uh, zijn we dat gaan doen ook omdat we eigenlijk ineens aan veel optredens kwamen. Dus toen moesten we wel door en dat vond ik heel leuk. Uh, waar staan jullie uh, nu uh, na drie jaar? Want volgens mij. Uh, zat jij er ook al bij uh, drie jaar terug of niet? Ja. Ja, <lacht> ja maar wat. Uh, wat, wat uh, want, want ja, uh, er is in die drie jaar natuurlijk heel veel gebeurd. Uh, we zijn nu bezig met een CD op te nemen. Dus, uh, dus er komt, uh, komt materiaal aan. Ja. Ja. <lacht> uh, Maakte jij ook uh, deel uit uh, van, uh, van de oorspronkelijke? Ja, ook. Ja, vanaf begin vanaf. al. Ja. Ja. We, dit, is de hele, dit is de samenstelling die we drie jaar geleden ook al hadden. Goed, mijn, mijn geheugen laat mij af en toe wel eens in de steek hoor, dus, uh, dus ja, maar dat maakt niet uit. Uh, optredens al gehad? Waar? Ja, gewoon. Ja, um, we hebben meerdere optredens gedaan, <laughs> um, een aantal keer in het Patronaat in, in voorprogramma's van uh, bands die hun CD releasen Um, bijvoorbeeld op de Uitmarkt hebben we samen Bevrijdingspop op het uh, Haarlemse Heldenfestival. Um, uh, in mijn optreden ergens in Door een Roosje. Um, ja, ja oké, okay. dus te veel om op te noemen in ieder geval. Nou, ik, ik, ik, maar goed, uh, is, het, uh, is het nog steeds uh, de moeite waard om uh, deel uit te maken van de cijfers? Ja, ik vind van wel, ik was heel lang weg en uh, nog een ander meisje gaat zometeen heel lang weg. Maar we gaan gewoon door in de tussentijd en dan als het terugkomt uh, gaat het steeds beter denk ik. Ik bedoel, we zijn gemotiveerd en nu met de cd's iets heel leuk nieuws om te doen, om aan te werken. Ja, ja. Uh, maar hey, jullie hebben natuurlijk ook een paar goede muzikanten die uh, jullie daar ook in, uh, in helpen. Tot? Ja, ja. Ja. ja Wat zeg je? We hebben een geweldige geluidsman. Ja. Een geluidsman. Uh, uh, die ook een studio heeft en die voor ons een cd wilde opnemen. Mm. Erik! Erik is Erik dros D-R-O-S-T. Onthouden we dan. <laughs> Uh, nog even over uh, nou ja, dit, het uh, dit, uh, is toch wel weer, uh, weer leuk om in het patronaat uh, te staan en ook weer uh, deel uit te maken van de Rob familie Ja, we wilden eigenlijk gewoon um, laten zien dat we gegroeid zijn, verbeterd zijn en meer weten wat onze sound is, want um, de afgelopen keren um, ging niet alles zoals wij dat allemaal perfect zouden willen. en. Uh, we zijn in de tussentijd super ver gegroeid. En dat wilden we laten zien. En aan onszelf vooral ook bewijzen dat we het wel kunnen. Ja. Oké. Okay. Dan de afsluitende vraag. Waar zijn jullie op te vinden op het wereldwijde web? Wij zijn te vinden op Facebook, The Sirens. En uh, op ons YouTube kanaal. We hebben geen website verder of zo. Maar we, daar zijn we mee bezig. Oké. Okay. Dank jullie wel. Doei. Ja, Liefde Sirens. Ja. is liedje spelen en dat is uh, once again Maar er was nog een beetje tijd, maar ik denk. He Hebben jullie een kort nummer nog of niet? Er is nog tijd, je bent nog binnen de Luxemiddag. tijd. Nee? Nee? Oké. Okay. Ik hoor net achter mij dat, uh... dat het niet door kan gaan. Helaas. Maar dit waren natuurlijk, jongens en meisjes, dames en heren. De so En deze voorlaatste band speelt bas gedreven in die rock. Ze komen uit Amsterdam, maar ze spelen bas gedreven in die rock met dansbare en donkere sound, jawel. Maar dan met Hoeks en catchy melodieën. Laat het je gezegd zijn. Invloeden uit de postpunk in de nieuwe Wave van de jaren 80, maar dan wel met beide benen in het nu. Een leuk wapenvijf van deze met is dat ze heel eventjes de meest gedownloade single waren in de iTunes Download Charts. Wel ja, toe maar, toe maar even. Dat was met het benefiet nummer Live. En dat hadden ze opgenomen voor de stichting No Gods, No Glory. Ook haalden ze daarmee een hele hoge notering in de Indie Charts en de Free 40. Nou ja, dat belooft dus wel een heleboel. boog is gespannen. Jongens en meisjes, dames en heren. Laat je horen voor Tiger Pilot! Ja, en dan kom je in een straatje waar, uh, waar ik uh, nou niet helemaal objectief uh, zou kunnen zijn. Want die jongens die, uh, die, die draaien al een aantal weken bij ons op de zender. De uh, Tiger Pilots. En ze, staan, uh, of ze zitten gewoon hier live naast me. Dus dat is al heel erg bijzonder. Uh, Ramon en Ludwin. Uh, ja, jullie komen uit Amsterdam. Uh, ja, oorspronkelijk komt de band uit Amsterdam. Ik woon daar ook. Niet iedereen van de band woont daar. Dus een beetje... Maar de band zelf is inderdaad gevestigd in Amsterdam. Uh, even over de uh, Tiger Pilots. Want uh, ja, jij uh, hebt uh, onze mailbox weten te vinden op een gegeven moment. Uh, want dit is al uh, de voorloper van uh, het volgende nieuwe werk, wat, uh, wat aan staan is. Ja, klopt. Ja, ja. We hebben nu de single Design uit. En uh, over een, uh, nou ja, een aantal weken brengen we de volgende single alweer uit. En die heet Home. Ja, uh, hoe, hoe komt het ineens uh, dat, het, uh, dat het allemaal zo... Uh, ja, ik, ik vind dat het hard gaat. Hard gaat, ja. Nou, we wilden, we wilden gewoon even... Um, na de tijd dat John wegging, onze gitarist, hadden we natuurlijk een tijd stilte. Ja. En het is gewoon weer voor ons even tijd om te zeggen van... Hé, hey, hallo, we zijn er weer. Ja. En uh, dus dan moet je ook inderdaad daar wat uh, de gehoor aan geven... door middels van singles gewoon uit te brengen. En ook laten zien, en, uh, laten zien dat, uh, dat je goed actief bent... Ja. En ik denk dat je ja, door zoveel mogelijk muziek in, uh, uit te brengen, dat je dat kan doen. Ja. Ja. Het, het geluid, uh, dat is natuurlijk... Uh, ja, ik, ik, ik schaat het even onder, even kortweg Indie. Ja, ja, dat klopt wel, ja. Ja. Uh, hoe, hoe zijn jullie, uh, hebben jullie... Hebben jullie iets met Indie? En waarom jullie het uh, ook zelf spelen? is de mooiste muziek die er is, toch? <laughs> ja, ja. Zeg het dan iemand die uit de jaren tachtig met de jaren tachtig muziek ja, is groot geworden. Ja, ja nou ja, ik, ik ook dus. En uh, ja, on, onbewust zijpelt uh, dat toch door in de muziek die je dan zelf wil spelen, denk ik. Ja. Ja. Uh, want, want gaat het ook met, met, met optreden? Slaat het aan? Heb je daar een beetje de indruk dat het, dat het aanslaat? Ja, uh, nou, het is natuurlijk nog steeds een hele populaire stroming eigenlijk. Sinds een aantal jaren, zeker sinds die hele postmang revival die er natuurlijk geweest is, in tweede, vanaf 2005. Ja, dus de, ja, dat slaat er goed aan. Is, het is natuurlijk heel dansbare muziek. Dus het, is, het pakt mensen snel daarom ook. Uh, even over, over dit. Want uh, ineens uh, staan jullie bij de Rob Hagdrawoord. Ik heb helemaal niet verwacht dat, het, uh, dat jullie dat gingen doen. Ja, dat is leuk toch? <laughs> ja. <laughs> ja. Nou, nee, het leek ons gewoon leuk om daar aan mee te doen. En uh, we hadden ontmooit in het patronaat gespeeld. Dus nou, dat is twee vliegen in één klap. <laughs> ja. En een optreden weer en, uh, in patronaat. Ja. Uh, is het patronaat. Uh, is het ook zo? Ga je dan met nul verwachtingen op het podium op? Ja, eigenlijk wel. Dat is niet omdat je niet wilt winnen of dat je. Uh, het gaat er mij dan om. Je gaat er gewoon op, je gaat lekker spelen. En dan zie je wel wat er gebeurt. En uh, dan heb je, mocht je inderdaad verder gaan of niet, dan, uh, ja, weet je, dan is dat ook dat wat het is. En dan ga je daar natuurlijk hartstikke leuk in mee. En, uh, maar verder is het natuurlijk gewoon weer een kans om gewoon lekker te spelen en jezelf in het publiek te presenteren. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is eigenlijk. En dat je daar je lol in vindt. En, en dus de, verder de verwachting daarachter, ja, we zien het wel. En, uh, dan kom ik nog even, hè, want uh, je zei al de, de, de single Home komt eraan. Ja. Komt er dan ook nog iets van EP of misschien nog ah. uh, stiekem een CD-album? Ja, nou, het, het idee was om. Uh, we hebben nu twee nummers opgenomen in, uh, wat was het, december? Uh, november? Ergens? Ja. Eind, ja. Eind ja, ja, november. Eind vorig jaar. En uh, nou, deze twee die gaan we nu dus uitbrengen. En dan uh, in april, begin april gaan we weer de studio in. En dan gaan we drie of vier nummers opnemen. Kijken hoe het gaat en dan, uh, dan een paar maanden later weer. Dus, uh, het idee is om iedere keer gewoon singles uit te brengen. Maar uh, niets weerhoudt ons om dat later dit jaar nog als een volledig album uit te brengen. Dat is goed voor de marketing. Hè? Ja, dat is sowieso. Ja, over marketing. prikkelen. Ja, over marketing. Ja, pri prikkelen zeker. Maar uh, over, <laughs> over marketing gesproken. Want dan kom ik bij de afsluitende vraag. Waar zijn jullie te vinden? We zijn te vinden natuurlijk op Facebook. Wie niet? Uh, we hebben ook onze eigen website, tigerpilots.nl En natuurlijk qua muziek, uiteraard, want daar gaat het op bij ons te komen. Van Apple Music tot aan Spotify, Deezer, overal staan we op. Goed Google, we uh, zijn overal te vinden. Dus uh, ja, ik denk dat je ons niet kan missen. Het is gewoon heel simpel, in je searchveld, Tigerpilots invoeren en je bent er. Goed, dank jullie wel. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dank je wel. We zijn alweer bij het laatste nummer. Maar daarna komt er nog een leuke band. So, ik wens je hier nog veel plezier met de volgende band. En, uh, heel erg bedankt, Deze Tiger Pilot. jongens en meisjes dames en heren de voorlaatste band van vanavond en natuurlijk van alle voorrondes Tiger Pilots ja het is zover jongens en meisjes dames en heren Muziekliefhebbers van de bovenste plank, kom allemaal even naar beneden. Kom hier naartoe. We gaan ons opmaken voor de afsluiter van vier voorrondes. Jaargang 2015-2016. De aller-allerlaatste band, jawel. En die afsluiting wordt verzorgd door een Heemskerks viertal dat u dansbare ska gaat brengen. Maar ze zijn ook niet vies van een moppie snoeiharde punk waarop jullie dan weer een lekker rijtje bonnetjes kunnen gaan. Blijf met je poten van me af, vieserik. In 2013 won deze band de Eimond Popprijs. Dat waren nog eens mooie tijden, de Eimond Popprijs. Oh mijn god, dat kan me goed herinneren. En bij de prijsuitreiking kregen ze de titel Heuze Festival Band mee. Een Heuze Festival Band, jawel. Die konden ze mooi in de zak steken en Inderdaad, ik krijg tranen van ontroering in mijn ogen. als ik eraan denk dat ik het toe mocht zeggen tegen deze heren. Ze spelen heel lekker veel, maar om het even een paar te noemen: Paradiso Magneet Festival, Nijmegense Vierdaagse, jawel. Vele, vele andere. Ze beloven er een zomersfeestje van te maken. Hou je vast. Ga lekker dansen. Geef een applaus voor Starfish! Hallo jullie, zin in een feestje! Ik zeg dat jullie zin in een feestje! Het eerste nummer heet This town en vanavond is de, uh, is de stad Haarlem. This town is like a drum, Ja, ze bent van vanavond Starfish ook bekenden, want ja, ze hebben hier uh, uh, al eerder opgetreden. Uh, ik weet alleen niet uh, welke uh, jaargang uh, Elmer. Nou, ik zat er toen nog zelf niet bij, maar nee? twee jaar geleden als het goed is, ja. als ik het goed gehoord oh, heb. dan ga ik even naar Thomas. <laughs> ja, klopt, ja, twee jaar geleden, ja, toen deden we ook al mee met het Agda Award. Ja. zijn we niet verder gekomen dan de vorige maar uh, ja, we hopen natuurlijk dat het uh, dit keer anders is. Maar ja, dat is natuurlijk radio en dat is achteraf, dus... Uh, ja, oké. Dus ik zeg nu, ja leuk dat we door zijn. Ja, jammer dat we niet door zijn. En dan wordt het natuurlijk gewoon geknipt. Nee, nee, nee. Dat nee. Wordt het meteen zo dat wordt meteen zo uitgezonden. oké, oh, oké. Okay, okay. Maar um, even over, uh, want, want wat is er eigenlijk in die afgelopen twee jaar gebeurd? Ik ga dan wel eventjes naar, uh, naar mijn buurman hier. Uh, maar wat, uh, wat, is, wat is er in die tussentijd uh, gebeurd met jullie? Ja, veel denk ik. Ja? Wat we toen, toen we uh, de eerste keer meededen kwamen we echt net terug, uh, van een, uh, of tenminste kwam ik terug van een, uh, van een wereldreis en dat was toen vers. Ja. Ik denk dat dat later toch wel meer op de band ook heeft kunnen inwerken. En de grootste verandering is toch echt wel uh, de nieuwe drummer Elmar, die net al zei dat hij toen uh, nog niet bij was. Ja. Die is daar eigenlijk vrij snel daarna denk ik wel gekomen omdat onze oude drummer toch aangaf dat hij uh, uh, ja, ook andere ambities had. En uh, dat niet zo zag zitten, terwijl wij juist denken van, nou gaan naar het buitenland misschien een keer en dit en dat. En uh, dat vonden we eigenlijk een hele goede drummer in, uh, in Elmar. Oké, okay, dus uh, ben jij erbij gekomen omdat jij uh, aspiraties hebt om ook in, uh, een beetje de, de geur en de kleur in het buitenland op te snuiven? Ja, absoluut. Ja, dat, uh, het is sowieso een droom om uh, om zoveel mogelijk plekken uh, te komen natuurlijk met de band. Ja. Ja. En het is gewoon hartstikke leuk en als je dat ook in het buitenland kan doen, dat is, uh, dat is echt tof. Gaan, uh, ik loop nu een beetje vooruit misschien, maar we hebben... Vorige week, twee weken geleden, hebben we onze eerste buitenlandse optreden in België gehad. En in juni gaan we naar Londen. Oké. Okay. Nou, Londen is natuurlijk wel een... Uh... Een mooie stad. Ja, niet alleen dat. Nee. <laughs> en is een niet -en alleen. Rolstad. Maar ik bedoel, uh, zitten, denk ik voor jullie muziek is er toch ook wel een, uh, een scene? Ja, absoluut. Ja, ik uh, denk het wel. We spelen in Camden en dat is volgens mij ook wel een beetje de scene... Uh, Waar, het nog, waar onze muziek nog wel leeft. Ja. Dus ik uh, ja, ben benieuwd. Ja. En dan zat jij er ook. Uh, drie of twee jaar geleden zat jij er ook, uh, geloof ik, nog bij. Hè? Toen, ja. Toen, ja. Want, uh, maar uh, als ik uh, zo hoor, is uh, de band uh, behoorlijk uh, ontwikkeld. Ja, we zijn wat meer uh, feestelijk geworden eigenlijk. Want was dat het toen niet? Nou, toen speelden we wat meer, ja, meer rock en wat troevigere nummers. En nu is het echt wel feestelijk, ska, reggae. We hebben eigenlijk alles nu. Pop, indie, echt ja, alles, echt feestelijk en ja, dat hoor je ook, bij, zie je ook, dus ja, dat is wel leuk. Ja, de muziek is natuurlijk, zeggen ze altijd, appels met bananen vergelijken, uh, maar is het dan toch nog leuk om in zo uh, op zo'n avond als deze te, uh, te mogen spelen? Ja, absoluut, juist, want dan zie je ook weer allemaal andere mensen hoe die het weer doen. Ja. En, uh, maar ja, wij zijn een hele, hele fruitschaal met uh, genres, ja, ja, ja. dus ja, die, dat is wel leuk. Ja. Is, is dat ook een beetje jullie voorliefde, ska? Um, jawel, ja, daar is het wel allemaal uit begonnen, ska en reggae. Toen uh, Mats uit, uh, terugkwam van zijn vakantie van een heel zonnig oord, Costa Rica, Panama is hij geweest. Ja. En uh, ja, toen heeft hij dat overal daar gehoord, uh, ska en reggae. En toen dachten we, nou, daar moeten we wel iets mee doen, want in dit regenachtige Nederland uh, mag wel wat meer uh, zonnigheid komen. Ja. Dus uh, ja, toen dachten we, ja, waar kun je dan mee beginnen? Ja, door die muziek te gaan maken, hier. Uh, nou, daar dat, zijn dat jullie wel aardig, aardig in mee uh, op weg gekomen. Ja, dat denk ik Ook als je dan ook vanavond weer ziet hoe iedereen het uh, leuk oppikt. Ten eerste, speel je natuurlijk voor een heel leuke zaal en een heel leuk publiek die er allemaal zin in heeft. Maar dat was ook echt weer te zien. Dat was echt, uh, de temperatuur die, uh, die was even gestegen, zeg maar. Zit uh, is, is hij toch met een stiekem oog uh, toch, uh, te kijken van: uh, finale. Nou ja. Ik uh, ja. mag het niet zeggen, maar. Nee, ja, nee. het zou leuk zijn. Maar wat uh, sowieso al heel leuk was, is dat we vanavond gewoon met een publiek wat we eigenlijk toch bijna niet kennen, omdat we net even te ver zitten dat veel mensen met ons meereizen, mm -hmm. dat het toch wel weer leuk is dat de reactie zo goed is. Ik bedoel, we zagen natuurlijk al bij een uh, aantal bands gewoon die het ook echt heel goed deden, um, al echt gewoon gejuich. En dan is het ook wel een hele compliment dat diezelfde mensen dan ook weer uh, voor jouw muziek uh, enthousiast worden, zeg maar. Okay. Dus dat was heel leuk. Afsluitende vraag. Die stel ik dan aan de drummer. Oeh, uh, de, uh, de plek waar ze jullie op het wereldwijde web kunnen vinden. Facebook sowieso. Ja. En de website? En de website is, uh, die is, die is net online. Die heeft, uh, onze, ja, hij zegt nu helemaal niks, maar nee. dat, dat is onze uh, Roni Manager. Ja. Die heeft hem helemaal voor ons uh, gemaakt. En dat is starfishmusic.nl Oké. Okay. Jongens, dank jullie wel. Ja, heel ja. Bedankt. graag gedaan. Ja, ja. dank Oh, Oké, okay, ja. Bedankt voor het lachen. Bedankt voor het lachen. Oké, dankjewel. Dat wil ik wel nog even zeggen. We zijn uh, trots op deze uh, interview. Oké, okay, dank jullie wel. Is het niet warm of niet? We gaan meteen door. We willen jullie graag introduceren aan onze EP die uitkomt. Tuurlijk, plaatje. En dit is een van de nummers uh, die daarop uitgekomen zijn. We proberen vanavond weer, zoals eigenlijk dat we het altijd proberen, maar vandaag kunnen we het echt met jullie doen. Eerst even een beetje een uh, respons van jullie krijgen. Komt allemaal goed. Ik ga het uitleggen. Dit nummer uh, heet No Rasta en het enige wat je moet zingen zo'n tijd is no. I said no, I may not be a rasta, but love that reggae rhythm. The music when it goes hidden, move. I said no, I may not be a rasta, but love is just a violent fun. About to disappear. Oh, every day I wanna wake up feeling lazy in the morning. Open up my window to see how the sun is born in the world. The people and everything on this planet gotta special feeling 'cause I feel that I'm living in it. Reggae vibes, playing in cigarros. Summertime, going to the other shores Sun is aching, bodies are shaking. We've are so good times, the music. What you know. We gaan het even één keer proberen. We ja, Kan wel beter, ik zie nog allemaal mensen daar van een kijken. Van, zijn ze in godsnaam hier aan het doen? We gaan gewoon meedoen, hè, dames en heren. Komt ie! Dat op! op. Oké, okay, dat kan op! Bye. Wow. Said you tell me no lies You keep it for a night Laat hier jongens en meisjes, dames en heren. Geef ze een enorm applaus. Het was En dat was de laatste band die we hier hebben bij de compilatie van de, deze vierde voorronde van de Rob Akda Award. En dat is dan ook meteen, ja, het laatste uh, slotakkoord uh, van de voorrondes dan. Want er komt natuurlijk nog een uh, compilatie waar alle uh, geplaatste bands nog uh, in uh, te horen zijn. En dat, uh, zal, uh, nou ja, dat, zal, dat zal zeer spoedig uh, toch wel het uh, geval zijn. We gaan even nog uh, wat uh, muziek uh, draaien. Want uh, we hebben ook nog uh, een klein beetje uh, tijd over. Dus doen we dat ook. Uh, bijvoorbeeld deze meneer. Uh, de producer van uh, Herman van Veen. Zo mag je dat al van noemen. Maar hij heeft, maakt ook zelf muziek. En dat is elektronica. Dat, uh, dat hoor je er wel aan af. Dit is X met Sens. Nou, snelle afsluiting van uh, Sammerhoes. Uh, daar gaan we mee stoppen met Sst". En daarvoor hoorde je dus nog uh, even gauw Soundbound. Wat ons betreft tot volgende week. Dag. When you reach for the